Wij beginnen de les 133 van Zogor. pagina P11, 81, Hassoulam. de rechterkolom, de regel 33. Even opfrissen wat we hebben geleerd hij vertelde ons dat de zogar vertelde ons dat als um, um, iemand een uh, woord vernieuwt in, in de Torah dat betekent vernieuwen betekent niets nieuws uh, alles wat er is in de Torah maar voor de mens is het wel uh, de betekenis de type betekenis geheime betekenis Komt, hij komt dus tot onthulling van geheime betekenis van het Torah. En als hij dan dat woord uh, als man doet opstegen. En wat hij zegt ons iets merkwaardigs. Dat als hij dat doet. al uh, De yada al burjaf. Dat hij he niet met zekerheid weet, of met alle precisie weet, dat het hem hakavanatola sotnachet roachliutsro, dat is bepalend. Let op. Of zijn, of zijn intentie is om het aangename te doen voor een aan Hashem. Hashem. Dus, de voorwaarde is erg speciaal. Dus de zoger vertelt ons niet dat, uh, of die, of die mens dan um, goed weet, de kennis heeft van de, kabbal, van de, van de Torah. Hè? Dus niet echt ter zake over de kennis, over de sferoot of zo. So. Natuurlijk moet dat ook uh, in orde zijn. Hè? Maar, de, maar de, eigenlijk de, het belangrijkste let op is. Dat hij dat doet en hij zeker weet dat zijn kavana bij het uh, vernieuwen van het woord van de, kabbal, van de Torah, dat zijn kavana is om, uh, om aangen, het aangename te doen aan de schepper. Dat is echt iets geweldigs, begrijp je? Dus dat betekent nieuw, zoals we leren nu: dat zelfs als iemand alles weet van die sferot. En kan je vertellen. Geweldig over die Svirot. En over de Torah en alles. Als hij. Daarbij niet. Zeker van zichzelf is. Dat hij dat doet. Om het aangename te doen aan Hashem. Wat betekent aangename te doen van Hashem. Hoe kan je dan aan Hashem aangenaam doen. Door je, door je studie. Om, om jezelf. Om jezelf in overeenstemming te brengen met de eigenschap van Hashem. Ja, Hashem ge geeft en jij geeft. Dat is het enige waarmee wij uh, het aangename doen aan Hashem. Alleen als wij kunnen geven. Dan is het, uh, dat is dan doorslaggevend. Maar als hij goed weet van de Torah, hij heeft het goed geleerd, hij heeft goede kop ja, hij weet goed, intellectueel, is goed, uh, hij weet al, dis, al die verhalen. Ik kan heel goed jou vertellen hoe dat zit in elkaar, maar hij leert de Torah, bijvoorbeeld, voor, oh, dat hij zegt, bijvoorbeeld, nou, ik leer de Torah en alles om, uh, omdat ik leef voor mijn gezin. Nou, dan is het al dan betekent al dat zijn woord komt niet uit, komt niet in het geestelijke uiteindelijk. Dan, iemand anders gaat het oppakken voor hem. En licht komt niet op hem. Dat is, is erg belangrijk. En dan kunnen we ook zeggen dat het tegenovergestelde is ook geldig. Ja, als iemand weinig weet, let op, weinig weet van de Torah, maar dat zijn intentie is wel voor 100% zeker, hij weet dat hij doet het eigenlijk lishma. Dus, hij weet niet zoveel van deze verhoud maar zijn intentie is kosher dan ook zal zijn man ook op, uh, niet uh, misbruikt zal worden door de, door die onreine kracht daar gaat het om het is eenvoudiger dan wij denken. Wij denken altijd dat kennis, alleen kennis zal ons redden. Nee, kennis zal ons niet redden. De intentie, dat is, is belangrijks. En als wij dat weten, dat de intentie is doorslaggevend, ah, dat geeft al uh, opluchting. Dat is iets wat, dan oké, okay, dat is iets wat te doen. Kennis misschien, uh, daar misschien schiet ik niet zoveel ook met mijn kennis ofzo. Maar als de intentie doorslaggevend is. Nou, dat is een geweldige zaak wat de zonger ons vertelt. Dat moet kosher zijn. Dus daar, eigenlijk, dat moet lishma zijn. Dat moet zijn om aangenaamheid... ...aangenaamheid te doen. Dat is het belangrijkste. Zoals we hebben dat wel eens geleerd. Ja, voor de Rav, Rav Koek in, in Jeruzalem. Ja, dat hij. ging ergens naar een synagoge herinneren. Of bezocht ergens een synagoge. In Jeruzalem, een erg grote synagoge. En dan kwam hij binnen en al omringd. En hij was de opera uh, van uh, Israël. In het Israël toen net uh, tot. Hij uh, was uitgeroepen tot uh, de staat Israël. En uh, zij brachten hem daar naar die synagoge en al die Arabisch rondom hem. En zij wilden hem natuurlijk hem laten zien. Bekwame jongeren die echt die Talmidim Gaghanim zijn, die echt eh, de beste leerlingen zijn, et cetera. Maar hij keek zo rondom zichzelf, die, die man, die een grote man was. En, en dan keek hij rondom zichzelf, en dan opeens zag hij ergens in een hoekje, ergens het hoekje zag hij ergens en, een man, gewoon eenvoudige man, die zat daar iets, zo, iets te, te leren. Zo. En hij kwam naar hem toe, en die rabbis die hadden gezegd, wat is het, uh, hij, is, uh, hij is niemand, hij is gewoon een slager en... Uh, Leert een beetje zo, een klein beetje, hij is niet zo geleerd of zo. En hij boog zich voor hem. En zij begrepen het niet. Herinner je nog dat, dat verhaal? Dat hij boog zich voor die man die daar in het hoekje gezeten had. Want hij zei, dat hij zei dat alles is betrekkelijk. Ik? Dat hij gebruikt zijn krachten, verhoudingsgewijs, uh, op, uh, op een zeer... Op de manier waarop dan uh, waar alles wat een beetje wat hij heeft verbruikt hij zo uh, so effectief mogelijk uh, lishma Daar gaat het om. Niet wat je in petto heeft, maar die in hoeverre jouw intentie kosher is. Daar gaat het om. Dus dat heb ik geleerd: dat die dat woord. Uh, van die iemand die dat leert en die dat leert die weet niet zeker of die echt een goede intentie heeft en dat steekt dan op want het is wel een woord van de Torah hoe dan ook welke intentie je ook maakt het is een woord van de Torah dat betekent zit in kracht van de Torah en dat steekt op en dan springt daarop met grote stappen en zo'n als uh, de spring daarop die shava, het de mannelijke si uh, deel van de Sitra Achra, die pakt dat woord als ook als man, want altijd moet een man zijn. Ze kunnen zich niet, ook de onreine kracht kan zich niet. Uh, voeden met iets behalve de, behalve de mens. Alleen de mens voedt de sitra Dus hij pakt dan de man van die, dat woord, dat man is van die uh, van dat woord en brengt dat naar de Tehuma rabba. Dat is dan die nukwa van die uh, onreine krachten. En dus wordt op, op verschillende manieren wordt zij genoemd. Die nukwa van die van de citra, afhankelijk van, van welk perspectief we bekeken die dingen. En hij brengt het aan haar, en hij is niet zo, hij is fijner. Ja, de mannelijke citra, achra is fijner. Waarom? Kijk, net zoals ze hier in, in, in het systeem van de heilige krachten, is gever, Ja of niet? gever. En het is ook chassadin. Zo is het ook, uh, de kracht van de mannelijke, van het mannelijke, van de mannelijke de de deel van de sitrager is ook net zoals een pin in het heilige, ook hij is fijner. Dus hij wil altijd een mens erg op subtiele manier verleden. Hij, dat is juist in ons, wanneer wij een gevoel hebben dat, Binnen ons een tzadik, een rechtvaardige gesprek. Doe dat, dat is vaak die mannelijke. En dat is ook net zoals Or maar ook zo precies hetzelfde is in, de, in het systeem van onreine krachten. Dus het is fijne kracht, fijne onreine kracht. Maar de nukwa van de, van de, van de citra agra, het is de reactie als het ware van de schepping. Dus het is net als Or -Hosea en dat is uh, de grove reactie hè? dat is, komt met een kracht en uh, een macht als het ware en dat is dan de kracht van de malgoed en zij gaat daar direct dan op dat woord gaat ze dat woord net zoals een spin Ja, spin dan pakt zijn slachtoffer bijt ja, wat doet hij daarmee? Je gaat hem eerst Omwikkelen, hij gaat hem niet, eerst niet uh, opeten ofzo. Ja, hij gaat hem eerst omwikkelen ja, met, met het ja, omspinnen. Is goed? Om. En dan uh, een later. maar op die maakt hem kapot. Zo precies hetzelfde doet de, de, de rol van de vrouwelijke uh, citra agra. Lili doet het ook op een andere manier, maar ook op dezelfde, dezelfde wijze. Maar op verschillende manieren. Maar het komt erop neer dat wat zij doet, de vrouwelijk, de vrouwelijk moet lichaam geven. Hè? Dus zij gaat dat woord, dat nog niet als het ware is zo, daar zit wel in dat woord, oh, oh, Zeg je dat omhulseltje, dun omhulseltje van, eh, van valsheid, ja? van zijn intentie. En zij gaat het pak, wie, wie? zij kan het zelf niet opkomen daar dus brengt de Zerenpien brengt het naar haar, net zoals Shar dat doet, zo Zerenpien van, van de onreine krachten oh, hij doet ook net zo, hij moet ook geven hij geeft het ook aan zijn vrouwtje en hij brengt het woord naar haar en dat ze, hij, ze maken dan zivuk om dat woord dat woord is dan als man ook bij, de, bij, bij hen is het ook net zo dan, en dan, zij gaat dat om, net zoals een spin, zij gaat het omspinnen hem met meer checker, uh, met leugens. Leugens, dus de leugentje van hem was het leugens. En zij gaat het echt door kracht van de malgoed, van de onreine krachten. Ja, de malgoed heeft die krachten altijd. Alleen de malgoed heeft die uh, krachten en ook de, in, de onreine, in de onreine kracht. En zij gaat hem omhullen, dat woord. En, uh, nou, en maakt hem om en brengt hem omzeep. Dat is dan wat zij doet. zeep brengen betekent dat zij eigenlijk uh, uh, een grens legt op het licht. Op zijn minst gezicht. Dat hij geen licht ontvangt. Duidelijk. Wat hij had, en als gevolg daarvan ook dat hij kreeg, dan genie, et cetera, et cetera, andere dingen. Uh, de regel 33, de rechterkolom. En zo gaan we verder. Erg diep, diep onderwerp wat wij nu leren. En erg belangrijk. Want wij leren wat te doen en wat niet te doen. Uh, wat wat, wat krijgen wij als wij doen aan het goede? En waar wij meden wat wij niet krijgen, waar wij, wij, waar door het meden van iets wat wij, de narigheden die wij dus niet ontvangen. Want zo is Torah, ja? Ge, uh, geboden en verboden. Hoe moet je meiden wat, wat niet goed voor jou is? En hoe moet je wel doen wat goed voor jou is? 33. We zes shomer. We azil bahai mila. We go nukwe 34. We abid rakia De de ikre to. 33. We zeggen en dat is wat hij zo over zegt. We ezel bij -hi en hij hey die schaf die gaat naar die naar dat woord, legt nukwa uh, met dat woord gaat die naar die binnen die nukwa, binnen zijn nukwa. We abit barakia de schaf en maakt in haar rakia de schaf. Hier is belangrijk wat je ons vertelt. En maakt in haar rakia de schaf. Oftewel, rakia, we hebben we geleerd, dat is een uitspansel. Ook een soort hemel. Ja, uitspansel is ook een soort hemel. En hemel rakia, een uit, uitspansel de schaf van schaf van leeg, van leeg, leeg, leeg, leegte. Ja, dat is hij, zijn naam leegte, eidelheid. De ikre togo, dat die rakia de schaf heet togo. Interessant is dat die togo, we hebben geleerd dat togo en bogo, we hebben geleerd dat dit ook in het uh, helige bestaat ook, togo en bogo. En hier is het togo en bogo in de onreine krachten. De linker kolom. De eerste reichel Hasulam. Klamar Shehu niz daveg im hanukha shilo. De rabba raba alhaman Hallu Umam shikhlo orot dri digdusha lechelko Ulovinyano we hebben de scherm van de scherm van de scherm van de de dit humaraba raba van de grote afgrond van water, die heet zo zij heet zo Dit humaraba. raba rabba is veel in het Aramees. En de is dat afgrond. Uh, Alhaman halalou op deze man, op deze man die, deze, die dat woord dat vernieuwd was. Dat is als als uh, uh, borg. Ja, yeah, dat is kijk nou, dat is in de, de reden om dat of, of geeft ook kracht om dat van aan de onder onreine krachten om daaraan daarvan te putten. En daarom is het ook niet zo gekke wat uh, de voorstellingen van die Mephistopheles, ja, yeah? Mephistopheles, of zeg het Mephistopheles. Nee Heidi, dus die. Mephistopheles. Mephistopheles? Huh? Mephistopheles of die, hoe heet die, Caligul, Caligula? Caligula. Caligula. Ook nee, die, die, die. Die, die zuigt dan als het ware bloed. Bloedzuiger van die kracht die dan bloed. Ja, dus ook dat dat is niet gek dat, het, dat het men die voorstellingen heeft ook van hel en van dat soort dingen. Het komt ook, uh, wel, het is zinbeeldig natuurlijk. Maar wel eens wat wij leren goed onthouden. Alles wat we leren nog een keer, nu ook nieuw, want nu kunnen we ook beelden maken. Want goed opletten nu dat je geen beelden gaat maken dat dit iets, zoiets, hemelen of allerlei andere dingen, dat, het dat het, alles is geestelijk. Dus goed opletten, dat wat we, alles wat we zitten, is waar we het over hebben, en geen enkel beeld bestaat of ruimte ergens, daar waar al die onreine krachten dan, zo so, zuiver. Ja, Alles is geestelijk. Dus dat betekent dat het de realiteit is, dat geestelijke realiteit is. eigenlijk goed opletten. Uh, Natuurlijk, daar zit altijd wat. Weet je dat? die zitten uh, altijd. Levashim, bekledingen, allerlei like, bekledingen. Maar. Ook okay. wanneer wij spreken van bekledingen, zijn ook geestelijk. Goed opletten. Dus. Dus hij brengt dat, hij maakt, uh, dat wil zeggen dat hij ziwuk, dat hij ziwuk maakt met zijn noekwa van de Thoumarabba, van dat uh, grote, grote afgrond, noemen we dat, op die man, op deze man. Omam shichlo, o en hij trekt naar zichzelf, de hele gelichten, oh, zie dat? Hij trekt naar zichzelf de hele gelichten, lechelko als zijn aandeel, tot zijn tot zichzelf als zijn deel, die worden tot zijn deel, ulibiniano en tot zijn opbouw, zijn ja, zijn opbouw. bij de mei, let op, bedomel is amayim gedashim uh, vergelijkbaar. Uh, met de nieuwe hemelen vier, vier dik van het Heilige. Anasa, die, die woorden die, die gemaakt worden, Alidei, Haman dik door de man van het Heilige, kanaal zoals boven gezegd werd. Ja, op dezelfde manier. Want uh, de ene tegenover de andere heeft Hashem geschapen. Altijd goed opletten dat het altijd. Niet waarom dat en waarom dit, omdat net zoals het, het systeem van het heilige is, zo is het systeem van onreine krachten is. Alleen men leert daarover niet, waarom, men leert alleen de goede kant van het leven, men leert alleen wat men goed vindt. Maar men spreekt niet van, men leert niet van, het, van de andere kant van de bedrijf, de mens is gemaakt, ook zie je dat boven. En, en onder, twee delen van het lichaam, zo ze twee delen zijn, rechts en links, alles is tweedelig. Al komt, dan moet je dat brengen in tot eenheid. Maar zo is het, het plan van de schepper was op die manier, want anders eh, zou wij, zouden geen schepping zijn. Nu op die manier is het vrijheid van wil en de keuze aan de mens gegeven wordt. Heel. Op die manier zouden geen geen onreine krachten zijn, zou zo het niet zijn. En, dus aan de ene kant, als iemand zijn kinderen of kleinkinderen in watjes legt, is ook niet goed. En, men probeert dat te doen, kijk bijvoorbeeld in orthodoxe kringen, ik zeg niet in elke orthodoxe kringen, ik bedoel in de religieuze, van alle kanten, aan de ene kant doet men goede zaak. En men beschermt het kind. Ja. Aan de andere kant, men beschermt het zodanig dat het, dat het in, in waadjes gelegd wordt. Terwijl, dus men beschermt eigenlijk een kind bij zijn opvoeding. Men beschermt hem tegen de schepper ook. Tegen de schepper. Dus eigenlijk beschermt hem op de manier dat ook, dat men laat hem niet werken, zien de andere kant van de medaille. En dat is allemaal van de schepper de onreine krachten zijn ook gemaakt door de schepper en, en de mens kan niet tot zijn volmaaktheid komen, absoluut onmogelijk, zonder te passeren door zijn uh, doorheen komen door zijn onreine krachten. Je moet het niet opzoeken, zoals in dit geval zoals wij dat zien. You know, ook dat is hier is ook niet de bedoeling dat die man dat opzettelijk doet. Hij weet alleen niet zeker. Of hij voor 100% of hij en, en de intentie, de kavanagh heeft om aan, het aangename doen aan Hashem. Dat betekent uh, niet dat, het iets, dat hij doet iets doet, uh, hij weet nog niet. Daarom, daarom op die manier. Pak, uh, maar men mag ook niet een, een, een kind beschermen daartegen in de opvoeding. Je moet hem, als je hem niet wil laten gaan, naar, als het ware naar buiten, naar, meedoen allemaal dat in lichamelijk, ja, dus echt lichamelijk dat meedoen, al die ellende en al dit, uh, moet je hem wel leren dat het kwaad, je moet je hem leren, leren dat hij moet leren het kwaad in zichzelf, alles heeft hij in zichzelf. Je moet hem wel dat leren. En uh, natuurlijk alles kost maar stap voor stap natuurlijk naarmate hij ouder wordt moet je dat laten uh, en ook wij als wij nu leren nieuw van onreine krachten zien dat wij niet meer uh, kijken zo een beetje zo tegenop aan op de manier dat dat het iets vies is of zo absoluut niet, absoluut niet. want dat is ook een de ene tegenover het andere, de schepper geschapen dus Heel anders, wij moeten die, de kabalen leren, we moeten kijken nu tegen de onreine krachten zomaar zo, so, maar van, ja, wij moeten het zelf, wij moeten het accepteren, we moeten niet aantrekken zijn, eigenlijk door dat, maar het is wel belangrijk om op de achtergrond van die onreine krachten tot reine te komen, dat is wel, maar niet denken dat wij heilig zullen zijn, zonder onreine krachten. Zonder onreine krachten is het onmogelijk om heilig te worden. Dat is interessant. Hè? Je moet altijd die, die onreine krachten je moet altijd, um, opdoen. Op jezelf aandoen. Hè? Ik had het in mijn, uh, toevallig was het in mijn les, in de nachtles. Heb ik het even verteld. Ik, in drie tellen kan ik het even vertellen. Misschien is het hier op zijn plaats. Dat Jacob, ja, herinner je Jacob, Jacob toen hij gevochten had met de engel van Esau. Ja, dat Jacob, als je schreef de naam Jacob, uh, jud Kuf, uh, Sorry, jud ain Kuf, Bet, ja, jud ain Kuf, Bet, dan is het gematria 182. En toen hij gevochten had met die engel van van Esaf. Wie is de engel van de Dat is Satan. Ja? Wat heeft die Satan na toen Jacob overwon die Satan? Wat had die had Satan aan hem gezegd? Jouw naam is niet meer Jacob. Maar Jouw naam is Israël. Mm -hmm. Wat heeft het te doen? Niemand kan het. Niemand kon me uh, vertellen wat het is. En allemaal mooie verhalen. Kijk nou hoe dat de Torah van de absolute is. Dat. In de namen, alles zijn de namen van Hashem. Dus Jacob is gimatria 182. Satan is Sin. Sin. Shin. Als Sin schrijf je, maar dan aan de linkerkant linker is een puntje staat. Sin. Uh, tet. En nun. Dus de gimatria 359. Als je nieuw 359. Als je nu gaat toevoegen aan 181, aan Jacob, de Satan, de Satan, 359, dan heb je de Gematria 541. En dat is de Gematria van Israël. Ja? Duidelijk. Dus Jacob, wanneer Jacob tot volmaaktheid kwam, Israël, Jacob is de kleine, toestand, de kleine toestand van hem. En zijn grote toestand is. Israël. En hoe, wanneer kwam, ze, kwam hij tot. Eh, eh, oh, naar. de naam. Kreeg hij de naam Israël. Wanneer hij volledig. al zijn. kwaad. kon onder ogen zien. En al zijn kwaad. is net zo'n kwaad. als bij iedereen, bij, bij elke andere mens. Alleen. de kwaad is dan Satan. Dus hij moest. Satan. moest. Uh, moest hij overwinnen. betekent dat hij moest. onder ogen zien. Dat hele citra achra in zichzelf. En dat is Satan. En in de zin in zichzelf betekent. Hij had het aangedaan. Hij heeft het doorheen gekomen. Hè? Niet opzij gelegd. Want anders ben je alleen maar Jacob. Jacob die je dan bedriegt. Esaf, et cetera, et cetera. Op welke manier. Dus een kleine toestand. Jacob betekent ook van ekef. Van een heel. En hij moest een hele... Postuur, de hele Partsoef opbouwen. En de hele Partsoef is met de Satan erbij. En duidelijk, en dat is terwijl hij kiest voor het goede. En dat is dan, heeft hij Gematria 541. Dus niet schudden voor die onreine krachten, alleen leren daarmee omgaan. Okay. Uh, dat is wat hij vertelt ons hier, tot de regel 4. En kijk nou bijvoorbeeld, kijk nou daar de regel links, bov, de, de, de eerste regel, het laatste woord. De, de, de, de, de is van, ja, dat kunnen we weg, dat kunnen we apart zetten. Ik wil het woord te onder aandacht brengen, jullie onder aandacht brengen, ja. De, dus het woord te huma, de huma. Dus de laatste. Dat is wat de noekwa wordt genoemd. Tehuma, dat is afgrond. Ja, de, die noekwa. Alleen Dalit even weghalen. Want Dalit betekent van. Dat is, heeft, dat is niet... Nee, nee, nee. Het mag het staan natuurlijk. Maar wat ik bedoel is dat... Wat ik bedoel dat... Wat ik wil alleen vertellen over... Dat woord Tehuma. En de, hier staat het... dit Tehuma, van. Maar het woord van de afgrond... Dat is dan het laatste woord Tehuma. Taf. Hei. Wav, Mem en Ale. Dat is het Aramese woord voor Tehuma. Voor afgrond. Of de, terwijl Noekwa, andere naam, een van de namen, belangrijke namen van de Malgoed, van de onreine kracht. Kijk, als je dat woord verdeelt in tweeën. Dat is niet mijn uitvinding. Alles wat ik zeg, het is, ik zie ook gimatria, maar ik zeg niet uh, mijn eigen gimatria. Ik zeg alleen de gimatria, wat ik geleerd had en leer van Ari en van Zoha. Kijk nou, als je kijkt naar het woord Tohuma. We hebben geleerd dat in elk woord, in elk woord, in de Torah, het zijn allemaal namen van Hashem. Of die, je kan aan de naam kan je zien de eigenschap, ja, de krachten die daar zijn. Als je dat woord Tohuma afgrondt, zo zeg je afgrond of welk woord dan ook. En vertaling werkt niet, maar kijk naar, naar het innerlijke betekenis wat het betekent. Als je het woord Tehumah, die vijf lettertjes, in, twee, twee, in tweeën verdeelt. Maar op de manier dat jij het gaat zo doen. Eén woord is He, Waw, Alef. Dat is één woord. Hoe, ja, betekent hoe. Kun je dat uitspreken als hoe. En wat overblijft is uh, Taf en Mem. Als je dat omdraait. In plaats van tav. je me, uh, ja, schrijft het mem tav. Kan dat wel. Ja of niet. Dus wat hebben we nu dan. dan we gaan we het woord verdelen. In al die vijf letters. In twee woorden. Hey, Wav. Alef. En dan spatie Dat is één woord. En een ander woord is mem tav. En wat betekent dat. Dat betekent hoe met. Dat betekent. Hij is dood. Ja? Dus dat ding, dat afgrond, dat is de nukwa ja? nu van de onreine krachten, krachten, is dood. Eigenlijk is dood. Op zichzelf heeft geen leven op zichzelf. Duidelijk, want de onreine kracht is een soort vacuüm. Het is niet alleen vacuüm, het is alleen maar zuig. De kracht alleen van de, kan alleen gebruik maken van de heilige krachten. Maar op zichzelf is het dood. Dat is ook kan je ook zien in die woorden. En dat woord togum, togum, of vrouwelijk. fraulik. We eilu shamaim shihim shich bazivugo nikra rakia de shav zes Mifhinat asachar o hij, foot fud im hanukwa zeven, dit humaraba, rabba Nikra-rakia de Toghu. Dat humar, rabba is niet de Nukwa zelf, maar dat huma is afgrond, de grote afgrond, en de Nukwa, dat vrouwelijke van de onreine krachten, zij heet de nukwa van de dhuma rabba. Dus dhuma dhuma rabba is dat grote afgrond. Hè? En dat grote afgrond, dat is wat ik, wat ik had een beetje anders dat gezegd, dat grote afgrond, dat is de dhuma, dat is dan, staat het daarover, als we dat verdeelt in, in twee woorden, dus we gaan dat, in zoals ik had gezegd, dat betekent, hoe met dat, dat, dat het do dood is. Op zichzelf staande is het dood. Vaanikra rakia de tohu. 4 Even goed opletten. Veelog Shamaim en deze hemel shihim shih bezivugo Deze hemel, die shav, die shav, die mannelijke kracht, die aangetrokken had in zijn Zivug met de Nikra rakia de shav, heit rakia de shav, heit Rakia van die schaf. Ja, hij heeft dat aangetrokken. Daarom heet het Rakia van schaf. Oftewel, uits, uitspansel van schaf. Mifkinat Azachar. Vanuit het aspect van het mannelijke aspect. Dus vanuit het mannelijke aspect, heet het. Net zoals in het Heilige, daar wij, spreken we van, van de Nieuwe Hemel. En hier is het sprake van de Rakia de Shaf, van het uitspansel van Shaf. Hij is zijn naam, is Shaf, in zijn naam wordt het zo gedoemd. Of terwijl Edel of Leeg. Zes. Omifchenat is stad voedt in Manukwa, dit Humaraba. En vanuit het aspect van het partnerschap, van zijn partnerschap, met de Noekwa van dit Humaraba, van. De grote afgrond, Nikra Rakia de Tohu, heet dat Rakia de Tohu. Rakia, ook weer uitspansel van Tohu. We hebben dat geleerd, Tohu. Herinneren. En de, aard, in de aarde was Tohu u Bohu. En de aarde was woest en ledig, zoals we hebben dat geleerd. Uh, in dat boek, wat. Uh, wat wij nu opmaken, het boek, de, Kabbala, de, de geheime Torah, daar zal ook meer erover komen te staan. Uh, struks, struks, daar meer zal hebben. Punt. Ki tohu acht Shem Hashem hu וזה שאומר ניכם, ועבית רג'י ידשав, מיכוח בחינתו עצמו, תין, דייקרי תוהו, דייקרי תוהו, זה צלדש, מיכוח ישתתפותו, עם תהום אלף, שהיא הנוכה, כאיג את זה, Ki togo, want zeven, want het woord tohu Acht, Shem, Hazachar, dat is de naam van het mannelijke. Je moet, moet je niet uh, storen dat hij net had gezegd daarvoor dat het, het mannelijke is, uh, Shav. En hier is het togo. Hier is het, we hebben gezegd, dat is het product. Van de zivuk. Dat heet Tohu. op zichzelf genomen, dit, dit alles goed opletten. Waarom heet het zo? Ja, moet je goed opletten. Maar goed opletten, wat je zegt. Kie eerst vertalen. Kie Tohu, Shem, Mazachar, van de Tohu, is de naam van het mannelijke. Kuwe shem Shelane en de naam van het vrouwelijke. Hoe te hum dat is tohom, sorry, home. dat is afgrond teom, staat ook in het begin van het toerastoot, en de veruah gelokim, maar het al nee uh, uh, ja, ja, daar staat het ook dat, uh, ook dan boven ook boven de ja, maar boven de, home, ja, en ook home. daar staat het ook, dat afgrond we zeggen dat is wat hij zegt negen de schaf. En hij maakt rakia de Shav, dat uitspansel van Shav. Dat is al product, ja? product van de zivug met de nukwa en dat is het mannelijk product, als mannelijke kracht. Dat is mannelijk wat hij zoals so we uh, tegenover tegenoverlijker van uh, de Nieuwe hemel, in het heilige Mikoach p'china toadsmo, dat zegt hij ook. Door zijn eigen kracht, uit zijn eigen kracht dus, dat gedeelte van wat hij maakt uh, in Zivuk met de nukwa uit zijn eigen kracht, dat heet rakia de shav. Dus uitspansel van shav. Kien, en nu spreek je wat over de nukwa. De ikre tohu. Ah, dat, dat tohu heet. Dat is zijn is tohu. Zijn naam is tohu. Uh, mikoch is dat voor tohum. Waarom heet die nu tohu? zegt kijk, vanwege zijn partnerschap met tohum. Tohum, Ze dan dat zij is vrouwelijk. Zij is vrouwelijk. En wanneer hij verbindt zichzelf met hom en dat is vrouwelijk, in het Aramei, in het Ebreus. En Tehoma boven was het in het Aramees. Maar Tahoma is het man, vrouwelijk. En hij is Tohu. Dus zij is nog met de letter Mem. En hij is zonder letter Mem. Iedereen ziet het? Hij is Tohu. En zij is Tehom. Dus met het, in, het vrouwelijke, in de vrouwelijke citra, uh, kant van de citra agra komt nog de letter mem achter. Waarom? Waarom? Wat denk je? Net zoals we hebben geleerd herinneren. In het heilige ook. is ook hetzelfde. Dus. Waarom? Zij is noekwa. Wat moet nog in de noekwa, onder de noekwa? De noekwa zorgt voor wat? De noekwa zorgt voor de bodem, ja, of niet, voor de bodem, bodem, een massaag, of, zo so is het ook hier, zij, onderaan, hij heeft alleen togo, zie alleen de, dat van het laatste woord van de regel 10, als je neemt alleen de drie eerste letters, dan heb je zijn naam, en haar insluiting, in, en zij is mem, dus, in haar naam zitten mannelijk en vrouwelijk, maar zij voegt aan mannelijke toe de letter mem, dus de, de, de, de, de plaats voor uh, orgozer. Zivu kan je maken alleen aan het vrouwelijke, uh, daar waar begrenzing of, of grens is. Dat is wat maakt grens bij haar toch om. Shehia noekwa, dat die is. Oké, okay? dus dat is wat we hebben geleerd, uh, hij is dan schaf, normaal is hij schaf, maar in zijn, zoals het schijnt hier te betekenen, dat in zijn zivuk met de noekwa, die de hom heet, dan in de par in partnerschap, ten aanzien van de partnerschap met haar, met de hom, heet hij dan de Zoals Zo was ook in de parzofie, maar we hebben geleerd... In de zogenaamde als je dat leert, je leert ook soms de ene, de ten aanzien van de ene, en in een relatie heet iets zo, en in een andere relatie heet het anders. Ja, dus Alles hangt van, de naam wordt gegeven in de relatie tot, en niet een naam die dan echt een iets, absolute iets is, maar een relatie tot iets. Uh, uh, we gaan naar boven, naar de regel 4. En daar beginnen we een nieuwe: Ot. Ot sameg tet. zie je dat? Precies hetzelfde: Ot sameg tet. En omgedraaid is het eerste woord: Vitas Bahahu, Rakia. Аху, иш, да, Шита, альфа, парсай, безимна, файф, хада. Кива, антихай, ракия, дешав, Каем на факт, мият, эшет, женоним Ви, итак, баху. De volgende pagina, 82, P, bet. de eerste regel, Rakia, de Shav, we is dat, Wie is dat, Tafat, B, punt, we keren terug naar de vorige pagina, de eerste regel, 4, van de zogers zelf. Oud Samichted, Oud Negen en en hij vliegt, of vloog, en hij vliegt in die, in dat uitspansel. Bahou is de Wie is dat? Die man die, ding, die dingen omdraait. Is taf, de taf. De man die Toho hebben geleerd en die ook schaf is. Schieta, alve parsei Hij vliegt daar, let op, zesduizend parsei zesduizend van die meeteenheden van vier mijl. Bazim na in een keer. Maak die uh, afstand. 5 Kivan de haai rakia de schaf kaai. Aangezien dat deze rakia de schaf bestaat. Dat is wat hij gevormd had. Dit manlijke uh, van de sitra achra. Na fact, miyat jat, eschat, komt uit, direct komt uit, een vrouw van, hij schatzt ze een naam, zoiets, so uh, uit de, uit de Torah, uit, uit Hosea, Hosea uit de grote, een van die grote profeten in het hele geschrift. Uh, komt daar, daar zijn naam, hij noemde daar, hij noemde dat, de noek van de onreine krachten, hij noemde daar Echt zonijn en en hoe uh, kan je dat zeggen? Een vrouw zonijn is de vrouw van die uh, van perversie. of die nee die dus lichtzinnige vrouw. Kan je het lichte, licht, licht, huh? lichte zeden. Lichte zeden. Lichte zeden. Licht, de vrouw Hau, van lichte zeden, van ja. -en. ja, zoiets. Uh, van uh, want van is dat is iets wat men noemt wat de dat het zeggen dat plegen en dat soort dingen. En hij noemt het, hij noemde dat in zijn profetie. Hij noemde Eshetznohim dus een vrouw van van lichte zijde. Oké, dat is wat hij zegt. Dus zodra hij in de hij rakia de schaf kaim, vijf deze rakia de schaf bestaat of tot bestaan tot bestaan tot bestaan kwam, na fakt miyat dan eens komt direct uit de vrouw van van lichte zijde. We uitkijf bahu rakia de schaf en zij krachtig, ik dat stort zich op de rakia de schaf, op, de, op deze rakia de schaf van de schaf van de schaf. We stadvat bij en wordt verkrijgt een partnerschap daarin of deelachtig wordt er aan, zoiets. So de regel 1 na de punt. U de fact. We kama alfin veravavavan begin de twee kajamt bahahura itlar Hitler schuw we kol alma beregahat. Kijk wat je zegt ons. Eén Oumitaman en van daar vandaan, na fact gaat zij uit, we katalt en zij dood, do, dood, dood, macht, dood maakt of uh, dood vele duizenden en tienduizenden. Begin de kat kayamt Bahu Rakia, omdat wanneer zij uh, staat in deze Rakia, wanneer zij de vrouwelijke staat in deze Rakia, in dat uitspansel, uh, heeft zij de toestemming, de gehalte en het vermogen we tas kool alma om de hele wereld uh, uh, uh, door te vliegen in één ogenblik. Zoiets. So en nu gaan we kijken. Gaan we naar de Hasselam. En hij vertelt ons verder. Deze taal zie je, zoals de zoger beschrijft, dat stap voor stap, uh, als een mens niet voorbereid is en niet dat die dingen leert of hoort, het is absoluut niet, daarom stap voor stap zullen we leren wat betekent het Goed alleen goed opletten, direct goed opletten dat jij alles, alles wat hij vertelt over het vliegen, etc., dat jij niet, dat jij probeert probeer van binnen niet associaties maken met echte vliegen. Of dat je ziet allerlei beelden, dat het, net zoals we dat in films hebben we dat gezien van die heksen of allerlei, allerlei andere dingen die vliegen, et cetera. Zo. So, als, als het jou een beetje helpt om dat even of dat, maar niet moet je dat niet zien, dat op die manier het, dat dit gebeurt. Het is geestelijke krachten. Waarmee. Het gebeurt, maar niet, het is niet ruimtelijk, het is niet ruimtelijk dat zien, dat, dat is dan niet, uh, niet, niet, uh, het is altijd zo, het is altijd mens, duidelijk, alles wat geschreven is in de zoger in elke literatuur van de geestelijke literatuur, is altijd, draait het om de mens, en zijn verbondenheid met geestelijke werelden. En met, ook met de werelden van onreine krachten. Want dat is ook een deel van de realiteit. Ja, de ene tegenover, de andere is het geschapen. Maar altijd in verbondenheid met de mens. De niets buiten de mens kunnen we niets spreken, absoluut niets spreken van de... Van de Natuurlijk bestaan, natuurlijk die krachten bestaan, maar altijd in de verbondenheid met de mens. Het is net als een kaarsje. Kan een kaarsje licht geven? Nee. Het moet, Ik bedoel, licht bestaan zonder kaarsje. Altijd verbonden is aan dat lontje. Piet. Altijd verbonden aan de pit. Zo is het ook met alles wat we leren is altijd verbonden met de mens. De, wie was degene, let op, erg belangrijk wat we hier proberen te zeggen. Wie was degene die dat woord heeft opgeroepen, dat woord vernieuwd had, met de intentie die bleek niet, niet kosher te zijn. Ja? Zijn intentie van de man die dat hier op Aarde had de Torah geleerd, en op een hoger niveau, hij had het op een zeer hoog gegrepen. Hij wilde hoge dingen leren. Maar hij wist niet met, zijn, met zekerheid dat hij dat lishmaad zou doen. Dat hij zou dat doen om, willen van, om aan, het aangename te doen aan Hashem. Ja? Dus wie heeft dat? Hij heeft dat opgeroepen, ja of niet? niets verdwijnt in het geestelijke goed opleiden, want nu spreek ik over het geestelijke hoe het mechanisme, hoe dat werkt hij heeft het opgeroepen ja die man, hier op aarde niets verdwijnt in het geestelijke, goed, probeer goed te luisteren, absoluut te luisteren want dat is het gevoel voor het geestelijke wat ik vertel wat je niet kan, weinig kunnen we ergens vinden dus hij had het opgeroepen hier op aarde dat kwam van hem wat wij niet zien omhoog ja, want het is een hogere sfeer. Het kwam van hem omhoog. Niets verdwijnt in het geestelijke. Dat woord is steeds verbonden met die mens. Ja of niet? Iedereen ziet het? Het woord is verbonden met hem. Hij is de initiator van de mens. Die komt het af. En dat woord die schiet op waar het schiet op. Ja, waar het de kracht naar van dat woord is. Maar de intentie was niet kosher. Dan komt daar in die sfeer, komt dan uh, uh, van de krachten, zoals, dan, zoals ik u had genoemd, zoals ik dat vertelt, in van onder de malgoed van de Asia. Eigenlijk moet je zo zien. Die onreine krachten, natuurlijk is het zo, kan je zei in de Bria, natuurlijk overal in de linker lane, aan de linker lane, zuigen al die klipot. Wat ik jullie had verteld, toch is het goed beeld om te zien dat aan de linkerkant van de, van de, van de, van de BIA, dus BIA en CERAWAS, ja, dat, dat zijn de, tegenover de rechterkant, is het systeem van onreine kracht. Dat is een goed beeld. Maar eigenlijk natuurlijk, hun plaats is natuurlijk hun plaats hun plaats, hun bestaansplaats, is onder de malgoed. Iedereen begrijpt? Hoe kan het zijn dat onder de malgoed is hun plaats daar? Goed opletten. is dat weer een ander onderwerp. Maar straks is het eventjes, uh, zal ik wel terugkeren. Onthoud mij dat. Over de, of spreken over de verbondenheid tussen mensen. Dus alles begint met de mens. Alles draait om de mens. Maar eventjes tussendoor misschien erg belangrijk. Over die onreine krachten iets dat ik vertel in jullie. Een erg subtiele vraag. Subtiele vraagstuk. Natuurlijk, waar bevinden zich normaliter wat we hebben in de Zoger geleerd? Herinner je nog in de Otiyot, de letters van de Rabbah Rabba Menonah Saba? Waar bevinden zich normaliter de Kliput? Daar wordt het hele geëindigd Ja of niet? Onder de malgoed, altijd onder de malgoed bevinden zich de klepoten. Ja of niet? Altijd weten, onder de malgoed. Dus wat dat betreft, uh, wat, onder de malgoed van de reine krachten. Dus wat dat betreft is het goeie, goed beeld wat we hebben. Dat de onreine krachten bevinden zich onder de malgoed, ja, onder de malchut van de wereld Asia. Daar eindigt de kave van het licht, dus daar is het eigenlijk, daar, daar is de plaats van hen. Aan de andere kant, luister net op, dat is goed, dat klopt, cool. aan de andere kant. Uh, de, het licht, in de Atsilut, het lichthochma, eindigde met de malchut van de Atsilut. Ja of niet? Malchut van de Atsilut eindigt boven de gaze of hoe zeg je dat, eindigt, waar de goed van de absolute eindigt, is ook een goed. Ja? En die andere werelden, Bria et Zera, ze, ja, ze kwamen uit de wereld van het Atzilut, ze kwamen de wereld Atzilut uit. Dus ze kwamen als het ware, de, het licht Gogma kan niet meer komen in de Bia. Daar komt een ander licht. We zullen leren precies hoe dat welk licht daar komt. Dus wat dat betreft, is, zien wij dat ook de klipoot, hebben ze ook daar ook hun bestaan, aan de linker linkerzijde in de BIA, is er al een plaats voor de, uh, de klipoot. Dus, beide beelden zijn goed. Alles moet je zien, dat het verschillende niveaus zijn. Ten aanzien van de wereld zijn, zitten ze daar, maar ten aanzien, als je ze bekijkt. Uh, alle werelden tot Asia als heilige werelden dan zitten ze ook uh, uh, onder de onder de Asia we kunnen het zo zeggen dat door hun oorsprong door de door hun oorsprong door hun oorsprong van, van de onreine kracht door, door de oorsprong in de zemtum van de zemtum zitten ze onder de Mal goed van de Assia. Ja of niet? Ten aanzien van hun oorsprong van de Tsimtsum Alef. Ze zitten dan onder de Assia. Mal goed van de Assia. Maar ten aanzien van de Tsimtsum bed zitten ze dan in de Bia. Oké? Okay? Oké, okay, dat was eventjes. Dus. En straks even nu gaan we daar een pauze lanceren. En dan ga ik nog even vertellen over die mensen.